8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Europese Commissie wil EU-uitgaven verhogen. Universiteiten gaan meer letten op schoolresultaten... en gevaarlijke stoffen op het strand van Egmond.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 Aanscherping van de eisen moet er ook toe leiden dat studenten na hun studie beter zijn opgewassen tegen internationale concurrentie op de arbeidsmarkt. Nu haalt ruim de helft van de studenten op de universiteit binnen vier jaar een bachelor diploma. Met staatssecretaris Zelstra is afgesproken dat dat in 2014 70 procent moet zijn. Maar dan moet de selectie strenger worden, stelt de VSNU. Op het strand bij Egmond aan Zee zijn buisjes met een gevaarlijke stof aangespoeld...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 Dan het weer nog. Eerst droog met zonnige perioden. Later vanochtend lokaal enkele buien. Middagtemperatuur 17 graden op de wadden tot plaatselijk 20 in Limburg. En er staat een matige noordwestenwind. Morgen ook wat zon, maar ook weer kans op buien. En in het weekend wat droger. ANWB Verkeersinformatie. Alles bij elkaar nog geen 100 kilometer afvielen. Een stuk minder dan gebruikelijk op een donderdagochtend. Er zijn ook geen bijzonderheden. De meeste vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij Muilenslot 7 kilometer. Ook 7 op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude. Op de A6 richting Muiden bij de Hollandse Brug nog 6 kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen bij Knoop het Raasdorp 7 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Leusden Zuid 6 kilometer.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 Mediabureau met verstand van zaken. Svbmedia.nl Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, we zijn zo aan het strand van Egmond om maar eens te horen wat er nou in die aangespoelde buisjes zit. Bernhard Windjes maakt zich namens de werkgevers zorgen over de eurosceptische houding in Nederland. En studenten en ook aankomend studenten zullen beter hun best moeten doen. Ja, en dat begint al vroeg, want de eindexamencijfers en ook motivatie moeten een grotere rol gaan spelen bij de toelating van studenten op universiteiten. Dat vertelde de overkoepelende organisatie van universiteiten, althans de voorzitter daarvan, een uur geleden in onze uitzending. Volgens voorzitter Seibold Noorda kan zo de uitval van studenten teruggedrongen worden. En wij hebben contact met de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, Pascal Tenhaven. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de nieuwe plannen van de universiteiten? Ik vind het een heel raar plan, want uh, we zien een probleem, namelijk dat studenten niet goed op hun plaats zijn en dat er veel studentenuitval is. Dat onderschrijven wij. En ja, dat is ook voor de studenten vervelend, want je wil graag dat de studenten gewoon in één keer de goede studie kiezen. Maar het op de oplossing om strenger te gaan selecteren is niet de oplossing van het probleem. Waarom niet? Want eh, uh, nou, ze willen een gemotiveerdere studenten, maar met de voorstellen die de nu heeft gedaan, en zij wordt Noorda erin. Krijgt de universiteit het alleen recht om te beslissen wie er mag gaan studeren? En dat helpt natuurlijk geen enkele student. Want de student moet uiteindelijk een goede keuze gaan maken. En dat universiteiten daarmee ondersteunen, dat begint al met een goede voorrichting. Wat mm -hmm. op dit moment ook zeker niet altijd het geval is. Het was een soort uh, reclamefeest met Charlie Folders en een grote belofte. Daar worden de mensen al op een verkeerde manier be ja, begeleid. Maar ook later, dat ja. Ze moeten een goede keuze gaan maken. De universiteiten moeten ondersteunen. Een soort matchingsgesprek. Dat lijkt ons een veel beter idee. Dat studenten kunnen gaan zeggen wat ze verwachten. Dat de universiteiten kunnen laten zien wat ze verwachten. En dat de student ook gewoon een, een stem heeft in de uiteindelijke studiekeuze van hemzelf. Want dat is zijn toekomst. Maar, de is dat... van de maar is dat niet wat te vrijblijvend? Dan moet je toch niet gaan kijken naar harde resultaten? Uh, nee. Want je wil het studiesucces inderdaad omhoog. Je wil dat mensen een studie gaan afmaken. Ja. En dat. Ja, gaat het best met motivatie. En die motivatie krijg je ook als je de studenten bewust een keuze gaat maken voor een studie, maar het heeft toch ook en met capaciteiten te maken. Het heeft toch ook met capaciteiten te maken? Ik denk dat die capaciteiten uh, bij iedereen aanwezig zijn die gewoon een goede voorbereiding hebben gehad. Als je het VWO hebt gedaan, kan je naar de universiteit. Ja, maar goed, ja. dan gaat het er natuurlijk ook om, want daar hebben we het met meneer Noorden wel over gehad. Dat uh, het begin goed moet zijn. De basis bij studenten moet, uh, moet goed zijn. En ik snap wel dat ze daarop willen gaan selecteren bij de universiteiten... om uiteindelijk dan de universiteiten studenten af te kunnen leveren. Afstudeert en wel. Nou, als de universiteit wil goede studenten, maar die wil ook gemotiveerde studenten. En als je zo'n intakegesprek hebt met studenten, waar je er dus samen uit kunt kijken... past deze studie bij mij en is hier het maximale uit te halen? Prima. Maar als de universiteit zegt, we willen je niet hebben... want je, hebt er ooit een, uh, ja, je staat er vijf en half voor natuurkunde... Terwijl je wel heel erg gemotiveerd bent om te gaan studeren en echt zin in hebt, maar je had gewoon uh, persoonlijke omstandigheden op de middelbare school, hm. is het natuurlijk heel raar dat je daar de rest van je even last van hebt. Omdat je niet kon gaan studeren wat je graag wou. Ja. Universiteiten willen uiteindelijk uh, meer en betere studenten afleveren. Er staat nog meer in dat plan: hè? verplicht colleges volgen, minder, of, uh, vaker ook verplichte tentamens te maken en minder herkanzingen. Wat vindt u daarvan? Uh, ik vind dat het vooral nodig is. Ik denk dat er inderdaad vrijheid bij de student ligt om inderdaad zichzelf te ontwikkelen. Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de student om inderdaad een succes te maken van zijn studie. En we winnen inderdaad ook minder uitval. Dus als je voor student ook zijn verantwoordelijkheid pakt, want het is uiteindelijk ook zijn toekomst, die ligt ook in zijn eigen handen. Ja. Dat uh, is natuurlijk ook belangrijk. Pascal Tenhaven, voorzitter van de landelijke studentenvakbond, hartelijk dank. Graag gedaan. Dan naar Griekenland. De volgende miljarden kunnen worden overgemaakt naar het land. Het Griekse parlement stemde gisteren in met de bezuinigingsplannen. En dus mag het volgende stukje hulp, zo'n 12 miljard euro, naar de Grieken. De EU haalt opgelucht adem, want een echt alternatief was er niet. Uh, en volgens mij ook Bernard Wintjes, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Meneer Goedemorgen. Wientjes. Goedemorgen. Bent u ook zo opgelucht? Ja, ik denk dat het in ieder geval een stap is. Weer een van de vele stappen die nog gezet moeten worden, uiteraard. Maar toch wel een hele belangrijke stap. Dit was de enige mogelijkheid. Waarom is die situatie van de Grieken voor het bedrijfsleven, voor u als voorzitter van de werkgeversorganisatie, zo belangrijk? Nou. Kijk, eh, als er iets mis zou gaan in Griekenland hè, van de stel tot de men teruggaat naar de drachmen... ja, dan is het te verwachten dat er dus de devaluatie in de richting van 50% of meer zal zijn. als u realiseert dat wij naar, naar Griekenland als Nederlandse ondernemers eh, bijna 3 miljard exporteren, ongeveer evenveel als naar Japan. Als u realiseert dat we naar drie landen, Griekenland, Portugal en Ierland samen meer exporteren dan naar China, ongeveer 8 miljard. En als we al eh, meemaken dat een, kleine, een klein probleem. Relatief klein probleem voor de, de stop van de export van uh, zeg maar groente en fruit naar Rusland. Al direct dat grote probleem leidt. Kun je je voorstellen wanneer deze landen als Griekenland in elkaar storten, dat de ramp niet te overzien is? Hmm. Deze urgentie, dit belang, straalt nou niet bepaald af van het kabinet en parlement. Het lijkt er een beetje op alsof het allemaal tegen heug en meug gaat. Ja. Dat is ook de reden dat ik dit zeg. Het is, het is zorgelijk. Het helpt niet iemand schulden kwijt te schelden. We hebben dat in het verleden ook niet gedaan. Denk aan de beroemde peso-crisis in Mexico. Daar is ook uiteindelijk via uitstel van leningen... en via wat lagere rentes is het probleem opgelost. Uitstel helpt... Afstand niet, want de enige die dan lacht is uiteraard degene die de schuld heeft. U ja. tussen nu terugbetalen. Te maar beseffen we dan niet uh, voldoende wat het betekent als een lid van de eurozone eruit zou vallen? Ik denk dat we het onvoldoende. Dat we, domino effect wordt er natuurlijk vaak over gepraat. Maar er wordt, uh, ja, er wordt niet gerealiseerd dat de landen waar het nu om gaat, uh, laat staan als over Spanje of Italië uh, praten, dat we over zeer grote delen van onze, van onze export praten, dat het over duizenden arbeidsplaatsen gaat. En nogmaals, het kwijtschelden van schulden helpt nooit. Hmm. Maakt u zich ook zorgen over die houding van de Nederlandse regering? En bijvoorbeeld uh, de woorden van gedoogpartner PVV. Geen cent meer naar Griekenland. Ze zoeken het maar uit. Ik vind Om het even zo te zeggen. Ja, wat ik, vindt ik u dat... daar zorgelijker? Nou ja, kijk, Nederland leeft natuurlijk van, van de internationale handel. Als je bekijkt dat we dus uh, 400 miljard aan goederen exporteren in de wereld... en 100 miljard aan diensten... dat landen als Italië bijvoorbeeld 18 miljard van onze producten kopen... ja, dan zijn we zo afhankelijk. Even los van, van uh, het politieke belang van Europa... het maatschappelijke belang, het veiligheidsbelang... is natuurlijk economisch belang voor een land als Nederland gigantisch. En het is onverantwoord dat de partijen zijn die zeggen... daar kijken we niet naar... We, we, we gaan terug naar de gulden of uh, we sluiten de, de, de grenzen. Allemaal slecht. In de eerste plaats voor een land als Nederland. En ik vind het wel zorgelijk. Ja. We hoorden net de staatssecretaris, uh, meneer Knapen, die zegt: uh, Nou ja, wij gaan niet echt niet meer betalen aan de Europese Commissie. Ook al willen ze dat graag. En de reactie van de PVV is natuurlijk uh, voorspelbaar. Zijn we te eurosceptisch? Ik denk dat, nou ja, niet algemeen. Ik denk nog steeds dat ondernemend Nederland eh, helemaal niet eurosceptisch is. Ik denk ook dat eh, heel veel mensen die, die echt wat nadenken over, over het belang van, van Europa, van Nederland. Maar ja, politiek ja, dus is een, een vorm van populisme. En eh, waarin gedacht wordt door vijandigheid tegen Europa goed zou zijn voor dit land. En het tegendeel is, is, is waar. Ik bedoel, natuurlijk betalen we veel contributie. Maar wat is veel? We betalen we natuurlijk veel minder dan we verdienen. Uiteindelijk als, als persoon. Aan, uh, aan Europa. En natuurlijk moeten we zuinig zijn, daar ben ik het ook mee eens. Maar het als enige in Europa zeggen dat er geen cent bij komt in Europa hmm. boven uh, het huidige bedrag, dus zelfs geen inflatiecorrectie, ja, dan ga je wel erg isoleren in Europa. Goed. Meneer Wintjes van Werkgeversorganisatie VNO NCW, hartelijk dank dat u ons even het woord wilde staan. Graag gedaan. Straks, we zijn druk aan het bellen, hopen iemand aan de lijn te krijgen... met het laatste nieuws over die rare buisjes die zijn gevonden bij Egmond aan de Zee. Daar zouden gevaarlijke stoffen in zitten... en we begrijpen dat ze inmiddels ook gevonden zijn bij Velsen. Daar willen we graag meer over weten. We willen ook weten over de verkeersinformatie, John. Hoe is het op de weg? Ja, het valt reuze mee, Lara. 100 kilometer bij elkaar. Nou, dat is bijna 100 kilometer minder dan gebruikelijk om deze tijd. Er zijn ook geen bijzonderheden. De meeste vertragingen op de A1-richting Amsterdam bij Mijlerslot, 8 kilometer... Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... bij Knoop het Heide een file van 4 kilometer. 8 kilometer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwouden. En op de A6 richting Muiden bij de Hollandse Brug. 10 kilometer. En dan nog een file die een beetje wisselt op de A50 van Arnhem naar Os. Bij Knoop het Valburg nu 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Roet is de hele ochtend al in Oorschot op de legerbasis. Jeroen, hoe hoog is dat nou, ja. zo'n tank? ja. Hartstikke hoog. Ik heb een beetje hoogtevrees. Ik durfde vroeger al niet uh, over zo'n klimrek op school, weet je wel. Maar goed, ik sta op de tank met opperwachtmeester Frederiks. U heeft jaren in zo'n tank gereden. Ja, ik ben zelf uh, ook tankcommandant geweest op zo'n uh, tank. En uh, ja, het is gewoon zonde dat hij weggaat natuurlijk. Ja, dit moet u aan het hart gaan. Oh jee, daar komt de dieplader aan. Ja, dus deze tanks worden zo meteen op deze diepladers gereden. En uh, ik verzoek u uh, om zo meteen uh, met de eerste tank uh, mee te rijden... Op de commandantsplek. Ja. Hoe lang kun je hier nou in bivakeren? Nou, ja, ik heb wel meegemaakt dat we gewoon uh, de hele week eigenlijk op de tank zitten. Ja, maar in principe kun je gewoon uh, 1, 2, 3 dagen onbeperkt op de tank uh, functioneren. Dus dan gaat u de tank in, met een slaapzak. Het toilet is ook binnen? Nou, nee, we, hebben, we kunnen eventueel natuurlijk bij noodoplossingen altijd uh, toiletteren in de tank. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Ja, want je zit natuurlijk wel met vier bemanningsleden in de tank. Dus dat is, uh, ja, je moet het wel met elkaar samen doen. En als de luiken gesloten moeten blijven, ja, dan uh, moet je toch je, eventueel je behoefte kunnen doen natuurlijk. Ja, dat hoort er gewoon bij. U zei net van: dit is de beste tank ter wereld. Ja, de beste tank ter wereld. Ja, we, we hadden gewoon met Dessert Storm we gewoon mee kunnen rijden wij spreken. Dit is gewoon een van de beste tanks ter wereld. U durft uh, Libië zo binnen te rijden met dit ding? Ja, ik, uh, ik persoonlijk zou ook uh, met deze tank uh, Libië durven binnen te rijden. En deze ga... tank kan zoveel dat, uh, bijna, dat door bijna geen enkele tank te evenaar is. Ik begrijp dat uh, uh, een huis op 4000 meter afstand kunt je het dakraam eruit schieten. Nou, dat uh, is wel vaak geroepen. En uh, ja, dat kun je zien als je zo'n tank gaat justeren. He, dat je echt een richtpunt, trefpunt maakt zeg maar, van zo'n tank. Dan kunnen we soms op een kilometer drie keer door hetzelfde gat heen schieten. Dus dat zegt iets over uh, de schietkwaliteit van de tank. Dit was uw leven. Dit moet u enorm aan het hart gaan... Ja, voor, uh, voor menig collega van mij is dit uh, eigenlijk een uh, grote aderlating. Ja, ons hele leven was gebaseerd op deze tanks en uh, we werken al jaren met deze tank. Dit is, is hartstikke moderne techniek. Hè. Dit mag niet zomaar aan iedereen verkocht worden. Ja, dit, voor ons uh, is dit gewoon de modernste tank ter wereld. Dus waarom zou je die wegdoen? Ik bedoel, als de Taliban aan de lijn hangt volgende week, van hey. Geef me er eens even twee, dan uh, gaat dat niet lukken. Nee, ik denk niet dat, uh, dat wij willen dat de Taliban dit in hun bezit krijgt. Want dan hebben we er flink veel last van. Kunnen alleen eigenlijk NAVO-landen uh, deze Leopards kopen? Ja, het ja, is uh, een wapensysteem wat eigenlijk, uh, eigenlijk heel geheim is. Hè, wat niet aan de vijand uh, eigenlijk verkocht mag worden. Dat lijkt me logisch. Nou, ik denk dat we zo gaan rijden, de diepla erop. Ja, ik uh, wil u verzoeken om uh, uh, rustig hierin te stappen op een commandantsplek. En dan uh, gaan we zometeen de erop oprijden. Nou, dat ga ik dan maar doen, hè? En uh, voorzichtig. Voorzichtig, ja. <laughs> het zou jammer zijn als we na negenden en niet meer terug kunnen komen in de uitzending. Jongen, <laughs> jongen, jonge, Wat is belangrijk, hè? <laughs> ja, ja, ja, ja. Goed vasthouden, Jeroen Schutteijzer. Dat jij niet in de buurt van die rupsbanden komt. En we willen het horen als je straks gaat rijden op die Leopardtank. Yes, maar eens naar Groot-Brittannië. Het uh, maakt zich op voor de grootste stakingen sinds de jaren 80. Honderdduizenden ambtenaren en onderwijzers leggen vandaag het werk neer. Correspondent Arjen van der Horst is uh, in Londen. Arjen, vertel eens waarom zijn ze boos. die worden uh, stevig aangepakt door de regering. Uh, kort gezegd komt het hierop neer: ambtenaren moeten hogere pensioenpremies betalen, langer doorwerken. De pensioenleeftijd gaat in stappen omhoog tot 68. En je krijgt er uiteindelijk veel minder voor terug. Want de eindloonregeling die nu nog geldt... die verandert in een middenloonregeling. Ja, de regering heeft midden in de onderhandelingen twee weken geleden gezegd... Ja, dit willen we hoe dan ook invoeren, daar wijken we eigenlijk niet vanaf. Ja, en daarmee eh, hebben de onderhandelaars van de bonden gezegd... bekijk het maar, en vandaag dus die grote staking vandaag. Ja, onderwijzers gaan staken, leerlingen mogen thuisblijven. Nou, dat is nog te overzien. Maar als de ambtenaren het werk neerleggen, wat ligt er dan allemaal plat? Um, tot nu toe valt het nog wel mee, hoor. Want uh, het heeft nog niet echt die proporties van uh, de mijnbouwstakingen van de jaren 80 of die andere beruchte stakingsschool van de Winter of Discontent van 1978. Nu zijn er drie onderwijsbonden en een middelgrote ambtenarenbond die de staking leiden. De vier grootste bonden doen vooralsnog niet mee... Maar veel Britten zullen het wel merken hoor vandaag. Onderwijspersoneel zoals je al zei staakt, gevangenispersoneel, de douane en immigratiediensten, de luchtverkeersleiding, eh, ambtenaren van verschillende ministeries. Ja, en als je vandaag bijvoorbeeld naar Engeland vliegt, ja, dan moet je toch wel rekenen op grote vertragingen. Eh, de douane en immigratiediensten die zullen vandaag maar een minimale dienst draaien, dus dat worden hele lange rijen op de luchthavens. Maar ja, je zei het al over die onderwijsstaking, dat zal wel meevallen. Nou, dat zal niet zo meevallen, want hmm. uh, uh, duizenden scholen zullen geheel of gedeeltelijk sluiten. En dat betekent dus dat ook heel veel ouders gewoon thuis moeten blijven... of voor alternatieve kinderopvang zorgen, omdat die kinderen dus gewoon thuis blijven vandaag. En zo'n staking hebben de Britten toch al in geen jaren meer meegemaakt. Hmm. Nou, het heeft dus een grote impact op de samenleving. En toch, ja, uh, er zal bezuinigd moeten worden. Denk jij dat het um, iets uit zal halen? Als je kijkt naar de houding van de regering zou je denken van niet. Maar ja, we hebben bij uh, de protesten van de studenten gezien... Uh, de afgelopen maanden, dat het wel degelijk een verschil uit kan maken. Misschien niet groot, maar toch. Uh, eerder dit jaar uh, waren er feller studentenprotesten... tegen de verhoging van het collegegeld. Nou, die verhoging... Gaat nog steeds door. Maar in reactie op de protesten. heeft de regering toen wel extra maatregelen genomen. om bijvoorbeeld de arme studenten meer te beschermen. Dus helemaal onvermeurbaar zijn ze ook weer niet. Goed. Dankjewel. Arjen van der Horst over de grote staking in Groot-Brittannië. We houden u daarover in de loop van de dag op de hoogte. Ja, gaan we nu naar Egmond aan Zee. Daar zijn. U hoorde dat er al buisjes gevonden met daarin een giftige stof. De RIVM is aan het onderzoeken om wat voor stof het gaat. Uh, Karin Cornet is van de gemeente Bergen. Mevrouw Cornet, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe weet u zo zeker eigenlijk dat daar giftige stoffen in zitten? Uh, nou, dat weten we natuurlijk pas zeker als het onderzoek het heeft uitgewezen. Ja. Maar de brandweer beschikt wel over apparatuur om een eerste meting te doen. En daaruit is gebleken dat het zo zou zijn. Er staat geen doodshoofd op die buisjes bijvoorbeeld? Nee, we hebben nu net een uh, foto op onze website geplaatst. Oh, okay. uh, Voor mensen die ook weten uh, ja, waar ze dan af moeten blijven. Maar het zijn doorzichtige uh, glazen ampullen met een groenige stof. Uh, en daar is verder niets op te zien. Ze zijn ook heel klein. Oké, okay, ik zie het, ja. ja, ja dit, Op het oog. Uh, hoe bent u gealarmeerd geraakt? Want het ja. lijkt vrij onschuldig. Nou, iemand, uh, iemand heeft ze gevonden en was zo slim om daar anders over te denken. Ja, die dacht, dit vertrouw ik niet. Ja. Oké. Okay, ja. Nou, de foto staat inderdaad weer op de website. We zullen hem uh, uh, ook eventjes op de website van de NOS zetten. Heel goed, dank u. En die plaatst u natuurlijk niet voor niks. U vreest dat er nog meer liggen? Uh, nou, er zijn er vanmorgen nog tien gevonden. En onze informatie is dat ook in wijk aan Zee en Velzen Noord uh, uh, een buisje is gevonden. Aha, dus dat zou ook nog verspreid zijn. Dat zou dan, ja. Maar wij wachten ook op meer informatie. Wat voor gevolgen heeft dit voor mensen uit de omgeving? Ja, op dit moment nog niet zoveel, behalve dat uh, afgeraden wordt om in ieder geval het uh, uh, buisje op te pakken. Mm -hmm. Omdat het zeker in reactie met water zou het heel heftig kunnen reageren. Dus zolang ze heel zijn en op het strand liggen, okay. is er nog niet zoveel aan de hand. Want u weet niet of er buisjes kapot zijn gegaan en of er nee. al wat vrijgekomen is? Nee, dat weten wij Dat wij niet. zou wel kunnen, mevrouw Cornet. De, daar kan ik geen mededeling over doen. We, weet u al hoe laat u een uitslag van het RIVM kunt verwachten? Vanmiddag. Vanmiddag. Ja. Goed. Hartelijk dank, Kari Cornet van de gemeente Bergen. Nou, dan gaan we maar eens even naar het strand. Verslaggever Edwin van der Berg, die staat uh, bij Egmond aan zee. Zie jij wat, Edwin? Ik zie uh, Robin Koelen van uh, Bad Egmond, een van de strandpaviljoens hier uh, langs uh, de Noord-Hollandse kust. Die uh, ja, gewoon zijn zaak opent, net als elke ochtend. Uh, uh, de stoelen buiten zet uh, en uh, het, het strand een beetje uh, schoonmaakt hier voor het paviljoen. Om ja, Robin, de eerste gasten, te verwelkomen. Maar ja, zo druk zal het niet worden vandaag. Nou ja, ik hoop het wel... Uh... Ik heb geen idee, ik heb, ik heb er eigenlijk nog niks van gehoord. Nou, daar gaat de telefoon, terwijl het weer hier prachtig is. Het is onbewolkt, er staat een klein uh, westenwindje. Dus uh, uh, de gasten zijn welkom, maar ik ontmoette ook net twee mensen van de gemeente met twee hekken bij de strandopgang. Dat niemand welkom is, hè? Ja, klopt. Zelfs ik moet praten om erop te komen, dus... Uh... Terwijl jij hier uh, werkt nu, hoorden we net van de gemeente Bergen dat vanmiddag die uitslag bekend is. Uh, uh, een een, een buisje is met een wat groenige stof. Uh, gisteravond, heb je daar zelf iets van gemerkt van, de, van die controles? Uh, ja, we hebben alleen mensen over het strand heen zien lopen die uh, ja, aan het zoeken waren. Op dat moment wisten wij nog niet wat er aan de hand was, maar op dit moment wisten we het. Ja, <laughs> ja dat, op die manier kwamen jullie erachter, want jullie waren daar niet over ingelicht van tevoren. Nee, in principe niet. Nee. Ik heb het later van de jongens van de Rensenbrigade gehoord, ja. Ja, wat zou dat nou kunnen zijn? Want ampullen met een, met een stof erin, ook gevonden bij Velsen Noord. Uh, ja, jij bent de man van de praktijk, werkt hier elke dag? Ja, ik heb geen idee. Het zal waarschijnlijk van een schip afkomen, denk ik. Ja. Neem ik aan, als het komt. Als we hier vanaf jouw strandpaviljoen naar het noorden kijken, staat er een kleine wagen van de brandweer met een aantal brandweermannen die aan het zoeken zijn. Gisteravond reden ze met zes brandweerwagens op rij hier het hele strand dus af. Er zijn een aantal buisjes gevonden. Wat betekent zo'n actie voor jou vandaag? Ja, dat ligt aan of mensen het strand op mogen. Als het, eh, maar ik neem aan dat ze wel gewoon het paviljoen mogen, alleen het strand zal niet beschikbaar zijn, neem ik aan, zoals nee. het er nu uitziet. Nee, want ik kon gewoon het paviljoen oplopen en het zal niet voor het eerst zijn dat uh, hier uh, de, het strand gesloten wordt, hè, weet ik ook uit eigen ervaring. Ja, klopt. Ze hebben ook een keer gifzakjes gevonden. dat is een aantal jaren geleden. Ik weet het geen niet eens meer hoe lang. Toen is hetzelfde gebeurd eigenlijk. Ja, en dat nam een behoorlijke tijd in beslag, herinner ik me nog. Was zeker een paar dagen was het hele strand afgesloten over een vrij uh, uh, groot gebied. Ja, klopt. Ze mochten alleen wel, mochten ze, ook weer, uh, ze mochten wel gewoon het paviljoen op. Dus ja, uh... nou, de uh, een na de ander belt om te kijken of ze inderdaad het paviljoen op kunnen. Dat kan dus wel gewoon. De strandpaviljoens zijn open vandaag. Maar mensen moeten daar dan wel uh, de rest van de dag van de zon genieten. Want genieten van de waterlijn, dat kan dus niet. Tot zeker vanmiddag. Oké, okay, nou, zodra wij meer weten over die uh, buisjes met gevaarlijke stof daarin... hoort u dat uiteraard in onze uitzending. U hoorde Edwin van der Berg daar aan het strand bij Egmond aan Zee. En we zullen ze ook even een foto van die buisjes op uh, Twitter een, uh, plaatsen. Dan moet u even naar NOS Radio 1. Zometeen daar.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 Onderhoud je met CRM-software van Archie. Radio 1. Het NOS-journaal. De Europese Commissie wil EU-uitgaven verhogen... en universiteiten gaan meer letten op schoolresultaten. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Europese Commissie wil vanaf 2014 het budget fors verhogen. De miljardenbegroting is gepresenteerd... en daaruit blijkt dat de Commissie in 2020 1083 miljard euro wil gaan uitgeven. Dat is 15 procent meer dan in de huidige begroting. Om een deel van die stijging op te vangen... stelt de Commissie een Europese BTW voor... en een Europese belasting op financiële transacties. Commissievoorzitter Barroso zegt dat het een misvatting is... dat het meeste geld naar bureaucratie gaat... But I do believe that European institutions should also show solidarity with our citizens and contribute to budget savings. That is why our idea is to have no increase in initiative expenditure and we have also a 5% cut in European staff over de next seven years. En Barroso wil de komende jaren dus besparen op het ambtenarenapparaat. De stijging van de uitgaven zal waarschijnlijk tot veel verzet leiden... bij verschillende lidstaten, waaronder Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland... en ook Nederland, staatssecretaris Knapen over de Europese begroting. Dit voorstel is, zoals het er nu ligt, is voor ons alles bij elkaar zeer teleurstellend. Al zijn er ook wel enkele lichtpuntjes te noemen, dus het is niet 100% negatief... Uh, maar de lichtpuntjes moet je zoeken en de teleurstelling zit hem toch in die enorme stijging van de Europese uitgaven. De onderhandelingen over de Europese begroting gaan anderhalf jaar duren. Universiteiten willen dat eindexamencijfers een grotere rol gaan spelen bij de selectie van studenten. Dat schrijft de organisatie van universiteiten VSNU aan staatssecretaris Zelstra. De universiteiten willen ook de studiemotivatie testen tijdens een verplicht intakegesprek.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 Of prestaties daar tellen of niet. Natuurlijk tellen die. Studentenvakbond LSVB ziet zo'n intakegesprek wel zitten. maar selectie op basis van eindexamencijfers, nee. De universiteit zegt we willen je niet hebben. want je hebt er ooit een. Uh, ja, je staat er 5,5 voor natuurkunde. Terwijl je wel heel erg gemotiveerd bent om te gaan studeren. en echt zin in hebt, maar je had gewoon. Uh... Persoonlijke omstandigheden op de middelbare school. is het natuurlijk heel raar dat je daar de rest geen even last van hebt. omdat je niet met komt gaan studeren wat je graag wou. Nog altijd haalt maar 52% van de studenten op de universiteit. binnen vier jaar een bachelor-diploma. met staatssecretaris Zelstra is afgesproken dat dat in 2014 70% moet zijn.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 En nu het parlement met die bezuinigingen akkoord is, staan de Grieken opnieuw belastingverhogingen te wachten. Ajax middenvelder Demi de Zeeuw verhuist naar Spartak Moskou. Hij tekent een contract voor drie jaar. De overgang is definitief als de Zeeuw medisch is gekeurd. Het is nog niet bekend hoeveel Ajax ontvangt voor de Zeeuw. Die 27 keer uitkwam voor het Nederlands elftal. Hij heeft twee seizoenen in Amsterdam gespeeld en daarvoor kwam hij uit voor AZ. Met de Alkmaarse club werd hij landskampioen. Net als dit seizoen met Ajax. Demi de Zeeuw dus naar Spartak Moskou. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online. Op veel plaatsen is het zonnig. Alleen over het zuidwesten trekken een aantal wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt op dit moment rond een graad of 14. In de ochtend ontstaan stapelwolken... en rond de middag kan het westen al te maken krijgen met een enkele bui. De middag verloopt wisselend bewolkt met zon, stapelwolken en een lokale regenbui. De wind rijdt naar het noordwesten en is matig boven land en vrij krachtig aan zee. Daarbij loopt de temperatuur in het binnenland op naar 19 of 20 graden... en aan de kust wordt het op een aantal plaatsen niet warmer dan een graad of 17.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 Ook geen bijzonderheden. De langste die staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Zoeterwoude, 8 kilometer. Ook 8 kilometer op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden bij de Hollandse Brug. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Leusden-Zuid, 8 kilometer. Ik heb mijn VWO-diploma gehaald bij Luzak. Het was een superjaar. Ik heb er hard voor gewerkt, maar ik heb het nu wel. Kijk op luzak.nl en maak een afspraak op een vestiging bij u in de buurt.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 Vandaag weer vrouwendag op Wimbledon, maar eerst even terug naar gisteren. Terug naar de grote verrassing bij de mannen. Roger Federer werd uitgeschakeld. Marcella Meske, goedemorgen. Goedemorgen. Um, terwijl hij zelf vond dat hij heel goed had gespeeld. Hoe kan dat? Je, nou, in feite heeft hij ook wel uh, gelijk gehad... in de zin van dat het een hele mooie wedstrijd was. Als je in 5-6 verliest, dan uh, heb je zeker niet slecht gespeeld. Maar ja, in, in feite toont het de kampioen die Federer is op de baan, maar ook daarbuiten. Gisteren in de persconferentie, uh, daar zat hij klaar voor de pers. Uh, binnen vijf minuten na zijn toch hele grote en verrassende verlies tegen Jo Wilfried Tsonga. Het tekent de sportiviteit en de klasse die Federer bezit... om uh, alle complimenten aan zijn tegenstander te geven. En vooral ook te zeggen dat hij, dat hij zelf redelijk had gespeeld... en dat hij tevreden was, maar dat hij ja, iemand trof die de perfecte dag had. Dus uh, uh, het zegt heel veel over Roger Federer als mens. En uh, ik denk uiteindelijk ook dat hij een goede wedstrijd heeft uh, gespeeld. Alleen... De magie, zoals we die kenden van Roger Federer in het verleden... dat hij zich uit dit soort situaties uh, nog kon wurmen... Dat hij, dat hij op de belangrijke momenten de beslissende breek kon maken... Ja, die lijkt toch wel definitief verdwenen. Hmm. Moeten we dan misschien ook concluderen dat uh, de verschillen tussen de top... en die daaronder, de tensus daaronder gewoon weer kleiner wordt? Want je ziet dat ook bij Djokovic. Hè? Die had het toch nog wel best wel lastig. Ja, dat klopt. Jokwits tegen dat 18-jarige Australische talent... Bernard Tomic, had de grootste moeite om in vier sets te winnen. Speelde ook niet zo heel erg goed. Won wel, mentaal uh, wel weer knap. Uh, maar inderdaad, je zegt, het, je zegt het juist, je hebt de Fabulous Four, de Big Four... of hoe ze genoemd worden. Uh, ja, ik had zelf ook gedacht, ze staan alle vier in de halve finale. Federer zeker. Dus het is een hele grote verrassing. Uh, je ziet ook dat Nadal een set verliest van Fish. Alleen Murray won makkelijk van Lopez in drie sets. Maar toch, ja, de achtervolgers komen dichterbij. En ja, dat maakt het mannentennis eigenlijk alleen maar leuker. Dan naar de vrouwen vandaag, halve finales. En er is nog één grote favoriet over, Maria Sharapova. Maar zij moet tegen die krachtpatster uit Duitsland, Lisiki. Ja, klopt. Ja, Dat is de wedstrijd waar ik het meest naar uitkijk. Uh, Sharapova, ja, de grote favoriet. Het is al haar twaalfde halve finale van een Grand Slam. Drie keer won ze een slam, waaronder Wimbledon. Dus ja, als je dan de andere uh, drie namen ziet... Lissiki voor het eerst in een halve finale van een slam... Azarenka voor het eerst in de halve finale... en die jonge Tsjechische Kvitova voor de tweede keer... in de halve finale van, van een Grand Slam. Dus qua resultaat staat uh, Sharapova daar ver boven. Maar eigenlijk ook qua spel, wat ze tot nu toe heeft laten zien. Ze heeft tot nu toe geen set verloren. Ze zit lekker in de vel. Eigenlijk vanaf het begin van het jaar. Dat ze een uh, nieuwe coach heeft aangesteld. Um, ze is verloofd. Ze gaat trouwen. Ze is gelukkig buiten de baan. Ook dat soort dingen tellen mee. Uh, ze staat geweldig te spelen. Dus ja, ook tegen die Sabine Lissiki. Uh, de Duitse nieuwe Steffi Graaf, zullen we maar zeggen. Of uh, de blonde Serena Williams. Want ze serveert geweldig. 44 aces tot nu toe. In uh, vijf wedstrijden. Uh, dat wordt toch nog wel een karwei voor Sharapova, maar uiteindelijk is zij de favoriete. We horen ervan van uh, Wimbledon, van Marcella Mesker. Dank wel. Een opmerkelijke vertoning in de Tweede Kamer, gisteravond laat. Minister Donner van Koninkrijksrelaties dreigde weg te lopen... uit een debat met de Kamer, echt waar. Het ging over de recente publieke ruzie tussen de premier van Curaçao... Schotten en directeur Tromp van de Centrale Bank op het eiland. Volgens Donner kon het niet, zoals PVV-Kamerlid Lucasse... die zaak aan de orde stelde. De centrale bank van Curaçao en Sint Maarten... worden geleid door een fraudeur, een chanterende fraudeur nog wel. ogenblik de minister vraagt het woord. U kunt niet van mij verwachten dat ik als koninkrijkminister aanwezig ben... als er op deze wijze over de ministers van andere landen gesproken wordt. Als de Kamer daar behoefte aan heeft, sta mij dan toe dat ik mij terugtrek. Ja, Donner die zich dreigt terug te trekken, Wilker Boom in Den Haag. Dat lijkt me uiterst zeldzaam dat de minister dat doet. Ja, dat is ook heel erg zeldzaam en de oorzaak was dus dat uh, Lucasse van de PVV uh, met allerlei harde kwalificaties kwam over de premier, over de directeur van de Centrale Bank op het eiland. Tussen die twee mannen is een knetterende ruzie uitgebroken, die uh, premier uh, Schotten en uh, directeur Tront. Daar ging dat debat over en donder die dag dat Lucassen tekeer ging tegen die twee persoonlijk. Hij wilde zich daar als minister van Koninkrijksrelaties, uh, wilde hij daar buiten blijven. Wat hij kennelijk niet wist, dat was dat Lucassen um, beschuldigingen citeerde... die die twee mannen daar publiekelijk in de media aan elkaars adres hebben gedaan. Ja, het, gevo het gevolg was dat andere Kamerleden het voor Lucassen opnamen. En ja, voor Donner bleef er op die manier uh, niks anders over... dan uh, toch maar mee te blijven doen aan dat debat. Oké. Okay. Hmm. Misschien toch een tikje overgevoelig gereageerd? Uh, de minister van Koninkrijksrelaties die loopt op eieren... op de voormalige Antilliaanse eilanden. Kijk, die, die ruzie tussen uh, Schotten en Tromp speelt al maanden. Ze beschuldigen elkaar over en weer van, van corruptie. Ze hebben ook aangifte tegen elkaar gedaan bij het Openbaar Ministerie. De Rijksministerraad, dat is de ministerraad die over het hele Koninkrijk gaat... die heeft onlangs besloten tot een on, on, on, onafhankelijk onderzoek. Dat wil Curaçao eigenlijk weer niet. Daar vinden ze dat uh, minister Donner er niks mee te maken heeft. Donner vindt dat het wel moet gebeuren, maar hij moet het heel omzichtig uh, opereren... omdat ze het op Curaçao uh, niet willen en omdat hij vindt dat het wel moet doorgaan. Wat wil de Tweede Kamer nu, want er zal toch een oplossing moeten komen. Ja, De Tweede Kamer die eiste gisteravond de garanties van minister Donner... dat dat onderzoek er echt komt. Ze vonden dat hij daar de afgelopen weken zelf enige twijfel over had gezaaid... of dat wel door zou gaan. En ze waarschuwde Donner dat dat niet mag worden afgezwakt... onder druk van Curaçaose politici. Als we het hier niet hebben over deugelijkheid van bestuur... als we het hier niet hebben over rechtszekerheid... dan vragen wij ons af wanneer dat dan wel het geval is... Daarom heeft de Rijksministerraad besloten, met aanwezigheid van de premier van Curaçao, tot een onafhankelijk onderzoek. Toen ging de minister naar Curaçao en toen kwam er een ander onderzoek. Wat is er onderweg in dat vliegtuig gebeurd? Wat is er op Curaçao gebeurd? In deze specifieke situatie is er sprake van een crisis die mogelijk verstrekkende gevolgen kan hebben. Het lijkt alsof de minister zelf een beetje in het wespennest verzeild is geraakt. Ja, de Tweede Kamer eiste dus gisteravond van, van de premier van links tot rechts... dat het onderzoek doorgaat, dat het onafhankelijk is. Nou, en Donner die bewoog zich op voeten, maar hij beloofde het wel. En daar nam de Kamer uiteindelijk genoeg mee. Hij bleef uiteindelijk op voeten. Dan toch zit een Donner, boom vanuit Den Haag. Overheid en bedrijfsleven slaan de handen ineen in de strijd tegen cybercriminaliteit. We spreken straks de coördinator terrorismebestrijding. We hebben helaas geen verkeersinformatie voor. Houdt u nog, Dit is de NOS goed? Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Nou, dan gaan we daar gelijk maar mee verder met meneer Akerboom, Erik Akerboom, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wordt het bedrijfsleven ingeschakeld om de overheid te helpen? Dat je het alleen niet kan. Dat geldt zeker voor de overheid maar ook voor het bedrijfsleven. En het is dus ontzettend belangrijk om daarin samen te werken. Maar ook samen wat prioriteiten te stellen. Ja, dat is natuurlijk goed dat je elkaar zo helpt. Maar zou de overheid het eigenlijk niet alleen moeten kunnen? Nee, want een belangrijk deel van de vitale sectoren in Nederland... of het nou energievoorziening of watervoorziening is... die zijn zeer afhankelijk juist van die private sectoren. En soms ook in handen van die private sectoren. Dus je hebt elkaar keihard nodig. Kunt u schetsen hoe groot het probleem van cybercriminaliteit op dit moment in Nederland is? Het is natuurlijk een wereldwijd probleem, grensoverschrijdend, maar hoe zit het in Nederland? Nou, de, de exacte omvang van het uh, probleem is eigenlijk nog niet uh, goed uh, bekend. En dat, dat is, is al een probleem ge... op zich, zou ik zeggen. Dat, dat is al een probleem op zich en dat is ook dus heel belangrijk dat dat een van de eerste dingen is die nu gaan gebeuren. Uh, maar tegelijkertijd is, uh, is er wel een indicatie van te geven. De GOFZ, dat is de, de nationale zeg maar, ICT-waakhond. Die heeft het afgelopen jaar al geconstateerd dat er één incident uh, per dag plaatsvindt. Eén incident per dag? Ja. En dan praat ik alleen over de overheid, over de overheid nog maar. En hoe, ja, hoe groot is de impact daarvan dan op Nederlandse burgers? Is, is, heeft u daar een beeld van? Nou, die, is, uh, die varieert van klein tot groot. U kent ook de incidenten waarbij het bankverkeer voor een, een deel plat lag... of waarbij Sony uh, geen toegang meer kon geven tot hun spellen. Uh, maar het, het geldt ook wel voor de overheid zelf... dat er uh, aanvallen of hackers uh, zijn die proberen toegang te krijgen... of misbruik te maken van het internet. En gelukkig hebben we nu al... ...een aantal instanties die goed werk kunnen verrichten. Maar het is belangrijk om ook voorbereid te zijn op de toekomst... ...en ook die acties beter af te stemmen op elkaar. Even voor de duidelijkheid, waar hebben we het eigenlijk over, meneer Akelboom? Wat vreest u het meest? Welke vorm van cybercriminaliteit? Nou, wat, wat op dit moment erg belangrijk is... ...is dat we bestand zijn tegen criminelen. Ja. Die gewoon uh, uh, criminaliteit op uh, via internet plegen... ...en dus gewoon ook geld en middelen ons afhandig maken. Maar anderzijds, uh, waar ik ook wel heel beducht voor ben, is dat vele sectoren die belangrijk zijn voor de samenleving, noemde al energievoorziening, maar ook watervoorziening en ook andere zaken, zijn zeer afhankelijk van ICT. Ja. En als uh, ongenodig gasten of criminelen of wie dan ook, hè, want het kunnen vele personen ja. zijn, ook, ook hackers en, en, en, en gewoon toevalstreffers. Ja, ja die zijn het ja. nu vooral, hè, hackers die het uh, luidlachend uh, dan platleggen. Maar dat betekent dat terroristen het ook zouden kunnen. Ja, dat is op dit moment overigens niet hetgeen wij het meest vrezen. Je ziet dat terroristen op dit moment wel veel gebruik maken van, uh, van internet... om propaganda te verspreiden of mensen te recruteren. Maar aanvallen op internet, dat komt nog maar zeer betrekkelijk uh, voor. Dat, dat zien we nog niet erg in de trainingskampen uh, plaatsvinden... waar uh, mensen worden getraind en geoefend. Desalniettemin is het ook voor de toekomst wel degelijk iets waar we mee rekening houden. Zijn we niet een beetje te laat? Want die hackers die zijn al een tijdje bezig met deze uh, activiteiten. En dan komt er die cybersecurity ra raad. Um, ja. Heeft u het idee dat u daarmee op tijd bent? Nou ja, kijk, er gebeurt natuurlijk al heel veel. Uh, de, ook in de private sector. Die heeft natuurlijk al, uh, al behoorlijk wat maatregelen genomen. Maar wat we nu eigenlijk doen is niet zozeer vanaf nul beginnen. Maar we zorgen dat al die initiatieven bij elkaar worden gebracht. Omdat het natuurlijk niet goed is dat langs elkaar heen gewerkt wordt. Maar ook dat we gezamenlijk aan dezelfde prioriteiten kunnen... Werken en ook uh, met elkaar informatie kunnen uitwisselen. Dat is eigenlijk wat nu gebeurt. Ja, en doet u dat ook met het buitenland? Want het gaat tenslotte om het wereldwijde web. En de expertise ah, zit overal. Die zit overal. En dat is juist de kunst ook om in de tijd van een, van een incident... ook uh, goed op te kunnen schalen. Daarmee bedoel ik ook iets er tegen te kunnen doen met elkaar. En dan heb je elkaars uh, kwaliteiten hard nodig. En uh, die zitten soms ook in het buitenland. Maar punt 1 is even de zaken in Nederland zelf goed op orde brengen. En dan ook uh, snel uh, de samenwerking met het buitenland uh, zoeken. Nationaal coördinator terrorismebestrijding Erik Akerboom. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is bijna tien minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een uh, wat vreemde affaire in Sliedrecht. Waar de burgemeester tijdelijk is teruggetreden. Eerst werd hij beschuldigd van fraude. Maar daarvoor is nu een ambtenaar ontslagen. En nu blijft er nog een vertrouwenscrisis over... tussen de burgemeester en zijn wethouders. Of is er toch meer aan de hand? Nou, duidelijk is wel dat de burgemeester, ondanks de aantijgingen... populair is onder de bevolking van Sliedrecht. Want gisteravond was er speciaal voor burgemeester Martin Bouvet... want zo heet hij, een steunbijeenkomst. Tamelijk uitzonderlijk, twee fanfares die door Sliedrecht lopen om mensen op te trommelen, letterlijk op te trommelen, om hun steun te komen betuigen aan de tijdelijk teruggetreden burgemeester Bouvet. U bent Nicole Boer, u zit in het actiecomité, hoe heet dat? De ketting Weer om Bouvet. En waarom is dat opgericht, waarom moet dat? Dat is eigenlijk gewoon opgericht als hart onder de riem voor burgemeester Bouvet. Waarom verdient hij dat eigenlijk? Want stel dat er wel iets aan de hand is rond zijn persoon.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 nog merkelijk, Als je hier mensen aanspreekt, eigenlijk weten de meeste mensen niet precies waar het nou op draait. En zijn ze er gewoon uit nieuwsgierigheid? ik weet het niet. Ik heb het niet zo weer gevolgd hoor. Ja, eigenlijk een beetje uit nieuwsgierigheid. Om te kijken of er uh, veel belangstelling was. Nou ja, ik vind, uh, ik vind dit... Zo iemand aan de kant schuiven vind ik gewoon niet, uh, niet heerlijk. Wat is het dat Bouvet zo'n steun verdient dan? Het is gewoon een hele sympathieke man. Peter Donk... Uh... NOS-collega, je woont hier in Sliedrecht, je volgt die zaak hier. Ik heb het gevoel dat er iets groters aan de hand is. En dat zou wel eens te maken kunnen hebben met de derde meerwedenhaven... waar afval is gestort, asbest. Ja, burgemeester Martin Bouvet was ontzettend thuis in dat dossier. Afgestort derde meerwedenhaven. Daar is volgens de provincie 1900 ton los onverpakt asbest gestort. De actiegroep Stichting de nmr Werdenwederhaven heeft ook onderzoek gedaan. En die zegt dat het wel eens 131.000 ton kan zijn. Nou, dat is natuurlijk een heel groot verschil. En de burgemeester ja, die was thuis in heel dat dossier. Dus die kende de hoed en de rand. Zeg maar. En die stelde kritische vragen. Die stelde kritische vragen. Maar die was ook uh, zo goed thuis. En die nam het zo op voor de bevolking van Sliedrecht dat uh, veel strijderechters een ontzettende sympathie voor deze burgemeester hebben. Ook omdat hier uh, Tony van der Vondenvoort voorlopig als uh, waarnemend burgemeester is neergezet, oud gedeputeerde, was uh, vier jaar uh, bestuurslid van Proaf, de afvalstortbestuur... Uh, uh, ja, dat valt niet goed bij Sliederechters. Die dus rechtstreeks te maken heeft met het uh, dumpen van, van, van asbest daar. Dat zou heel goed kunnen. En, en ja, dat onderzoek dat moet maar eens keer gaan komen, denk ik. Want dan weet je het gewoon zeker. Maar kijk, je weet dat dit verkeerd valt bij Sliederechters... als je daar een oude bestuurder in zet die uh, dubieus is in de ogen van veel Sliederechters. En daardoor krijg je protest. Dames en heren, weten jullie hoe het nummer gaat? Nee. De bedoeling is dat al die mensen die hier dus zijn opgetrommeld... een lied gaan zingen voor de burgemeester om hem een uh, hart onder de riem te steken. Bouvet, Ja, de weer Martin De tijdelijk teruggetreden burgemeester Bouvet is hier vanavond zelf niet aanwezig. Maar ik zocht hem net even op in zijn huis hier om de hoek. En daar vertelt hij hoe hij... Ja, dit ervaart, deze steunbetuiging van het volk. Gaat u hier vanavond eigenlijk naartoe naar die steunbetuiging? Nee, ik acht dat niet uh, verstandig. Want? Het doet je wel wat. Het doet je meer dan je eigenlijk wilt toegeven. Ja. Ik zie het nu aan u ook. U trilt met uw lip. Het is ook heftig. Ja, het is heftig. Ja. Het is echt heel heftig. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je, voor je gezin. Ja. Uh, voor je kinderen, voor je familie. Want ze zitten er allemaal indirect mee. Nou, maar afwachten hoe dat gaat met Martin Bouvet. De burgemeester van Sliedrecht die tijdelijk is teruggetreden. Een reportage was dat van Jeroen de Jager. Jeroen Schutheiser is de hele gedal in Oorschot legerbasis. Hij klom een half uur geleden in en op een tank. Jeroen, en die tank staat hier inmiddels al op die dieplader. Nou, daar gaan we. Ik sta nu in de koepel, he, heet dat? Ja, dit, uh, dit is de toren. De, toren. En de eerste leopard tank rijdt nu de dieplader op. Dat betekent het uh, definitieve afscheid van oorschot. Hij, de chauffeur die hiervoor in zit, die volgt nu alle aanwijzingen van de man die achter op de dieplader staat. En zo rijden we erop. Dus hij kijkt alleen maar naar hem. Ja, we gaan uh, niet schrikken zometeen. We gaan eerst een eind omhoog natuurlijk, om uh, er bovenop te komen... En dan zal hij weer naar beneden zakken en dan krijgen we weer zicht. Hij staat erop, hè? Hij staat erop. Ja, hij gaat nu nog even een klein beetje naar voren. En hij zal iets nog omhoog komen. Dan gaan ze achter wat dingen vastzetten en daarna we weer voor. En als dat allemaal gereed is, dan kunnen wij eraf. En dat zullen we dan wel even met beleid moeten doen... want we staan natuurlijk een stuk hoger dan net. Nou, dat hebben we inderdaad met beleid gedaan... Want nou, dat is toch vijf meter hoog en uh, het is niet mijn sterkste punt. Opperwachtmeester Frederiks, inmiddels staat de tweede tank op een dieplader. Dit is niet leuk, hè, voor u? Nee, het uh, doet mij toch al een beetje pijn uh, als ik de tanks zo meteen westen vertrekken. Ik heb dertig jaar werk al bij dit bedrijf, bij de cavalerie En uh, ja, het is gewoon een grote aderlating. U zegt net, de Belgen die, die zouden deze dingen ontzettend graag willen hebben. Dat denk ik wel, want de Belgen die rijden nu met hun nieuwe Leopard 1 V's rond. En dat is de voorganger van deze tank en die zijn daar hartstikke blij mee. En wat zei u nou net, met deze schiet u dwars door die Belgische ja, tank heen? we hebben op de schietbaan wel eens geschoten met deze tank. Met een oefenpatroon, zeg maar. Dan schieten we op twee kilometer met een oefenpatroon nog dwars door die tank van de Belgen heen. Dus dat is natuurlijk, dat zegt wel iets over deze tank. Want het is geen speelgoed, hè? Dit? Nee, nee, nee, nee. Dit is een heel gevaarlijk wapen. zo'n ding rijdt u dwars door mijn huis heen? Ja, of uh, als hier een, uh, een bus staat, of wat dan ook. We rijden zo, de, uh, zo door die bomenranden die u hier ziet staan. Al die bossen rijden we zo doorheen. Ja, hij kan gewoon dwars door het bossencomplex heen rijden als moet. Ik hoor toch heel veel verbitterde opmerkingen, hè. Van uh, over een paar jaar missen we deze tanks enorm. En moet Nederlandse weer peperduur gaan aanschaffen. Nou, Denkt u dat dat moment komt dat we ooit weer tanks gaan kopen? Ik hoop het wel. Er zijn meer landen geweest die de tanks weggedaan hebben... en daarna weer teruggekocht hebben, omdat ze er toch niet uh, zonder konden. Alleen, ik hoop dat het bij ons ook gaat gebeuren. En wel heel snel. Ja, het probleem is dat met de verkoop van deze Leopard tanks... verdwijnt ook de kennis. Ja, als dit uh, een aantal jaren gaat duren, verwatert alle kennis. Dat is natuurlijk wel heel specifiek voertuig. Waar je dus eigenlijk uh, heel gespecialiseerd in bent. En als die kennis uh, jaren niet meer aanwezig is, dan, uh, ja, dan is dat weg. En dat zou zonde zijn. Uh, nou worden er 12.000 mensen ontslagen uit het leger. Uh, weet, al, weet u al wat er met u gebeurt? Nou, wij moeten gewoon solliciteren volgens ons reguliere proces. En uh, nou, ik denk dat het wel goed gaat komen, maar ja, je weet het nooit. Je weet nooit wat uh, straks uh, voor nieuwe regels eruit komen en uh, wat er met mijn persoon in mijn rang gaat gebeuren. Dus dat, dat weet niemand nog. Lijkt een functie ja. buiten het leger niet leuk? Uh, warme bakker of zo? Nou, ik heb niet voor niks voor de landbouw gekozen. Ik zit er nu 30 jaar in en uh, ja, ik loop ook uh, richting mijn pensioen. Dan ga ik niet echt niet meer de burgermaatspijn Dan, uh, Nee, dit is mijn leven. Dit is zo. Hier ben ik geboren en getogen. Dus ik zou niks anders meer willen eigenlijk. Het u... zou, zou voor mij een grote straf zijn als ik eruit mijn handen zijn trouwens pikzwart. hè? U had ze nog wel even door de wasstraat ja, mogen halen. Ik heb in ieder geval gewerkt vandaag, ja. dus dat is een goed teken. <laughs> <laughs> nou, het gaat allemaal niet zo snel. Er moeten er dus nog zes uh, op die laders. Dus daar ja. zijn ze nog wel even mee bezig. Ja, dat het loopt iets uh, uit uh, op dit ogenblik. Maar uh, ik denk, ik zat over een half uur dat alles erop staat. En dat uh, alles kan gaan rijden. En dan reizen vergoed hier de poort uit. Ja, de voorpoort uit. En uh, ja, daar zullen we waarschijnlijk ook nog wel uh, shots van zien. Ja. We gaan het uh, allemaal meemaken. Dan komen, ze niet meer terug. dan komen ze niet meer terug. Iets van spijt klinkt in de stem van deze militair. Jeroen Schutijzer. u kunt hem zien op een Leopard via Twitter. Onze account daar is NOS Radio 1. En die uh, Leopards die gaan straks in depot. En ze gaan dan wachten tot zich een koper meldt. De Gids.fm gaat plaatsmaken voor De proloog.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 Ga naar eon.nl slash goede reden. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Nog geen zakelijke energieklant bij Eon? Stap nu over en zet direct uw energietarieven vast. Weet u de komende jaren meteen waar u aan toe bent. Ga naar eon.nl slash goede reden. Dit is Radio 1.